Uur. Jeroen van Kam met het NRS journaal De bestuurder van de vrachtwagen die gisteren ontplofte op de Krimbrug... is een 51-jarige Azerbeidjaan. Dat meldt een Azerbeidjaans persbureau. De vrachtwagen stond op naam van zijn neef, maar die heeft in een video laten weten niets met de aanslag te maken te hebben. Rusland heeft onder meer duikers ingezet om ondertussen onderzoek te doen naar de verbindingsweg. Die raakte bij de aanslag ernstig beschadigd. Rusland zegt dat er vanavond meer duidelijk is over de toestand van de brug. De Russische, Russische president Poetin overlegt morgen over de situatie met zijn veiligheidsraad. De politie heeft in een huis in Werkendam in Noord-Brabant ruim 100 kilo vuurwerk in beslag genomen. Voor het grootste deel van de zwaarste categorie. In het huis woont een gezin met kleine kinderen. De politie kreeg een anonieme tip dat er zwaar illegaal vuurwerk in huis was. Het was opgeslagen in dozen, in de woonkamer en in de slaapkamer. Het huis staat midden in een woonwijk in Werkendam. En daarom was er volgens de politie direct gevaar voor de omgeving. Het vuurwerk is in beslag genomen. De bewoners krijgen een procesverbaal. Bemiddelaar Remkes noemt de uitspraken van GroenLinks-leider Klaver over het stikstofrapport dom en antiparlementair. In het rapport neemt Remkes het op voor de boeren, maar hij zegt ook dat 500 tot 600 bedrijven binnen een jaar moeten stoppen omdat ze te veel vervuilen. Klaver zei tegen het AD dat de Tweede Kamer het rapport snel moet behandelen voordat de boeren zien wat erin staat. En Buitenhof noemde Remkes dat een belediging voor de boeren. Woorden toe naartoe, doen er doen naartoe, er zei Remkes. Spring er zorgvuldig mee om. De Franse filosoof en socioloog Bruno Latour is overleden. Hij werd gezien als een van de grootste hedendaagse denkers van Frankrijk. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met klimaatverandering. De Franse president Macron zei dat het werk van Latour ons ook na zijn dood zal blijven inspireren om ons op een nieuwe manier tot de wereld te verhouden. Bruno Latour is 75 geworden. Het weer zonnig, weinig wind en 15 tot 18 graden. Vannacht opklaringen en een graad of zes. Morgen vanuit het westen smiddags middags wat regen. Later weer zon en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Landsmeer en de Koentunnel... file van 2 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 to do. in de 57e editie van Lammes op zondag. En we worden weer hartstikke feestelijk, zoals ook het begin was, van Temi Lin met haar one-hit wonder, I'm gonna run away from you. De een vrouw die is begonnen in kerkkoren te zingen... zoals zoveel Amerikaanse soulzaaressen. Ze scoorde maar één top 10 hit in de UK Singles Charts in 1971... met de song I'm Gonna Run Away From You. Welkom ook Benno aan de andere kant van de techniek. We gaan weer lekker. Het wordt een gezellige uitzending. Blijf erbij. En we gaan nu naar uh, Christy. En dat is uh, Jeff Christy eigenlijk, maar de groep heette Christy. En... Eerder hadden ze hun liedje, en dat heet Yellow River... aan de tremolo's gegeven die het opnamen als een single in 1970. Maar zij kwamen er nog een keer overheen met hun eigen versie met Yellow River. Mensen toen Betty, Marian en Tony Veldpaus tussen de zes en acht jaar waren, kregen ze van hun stiefvader elk een klein gitaartje een kindergitaar. En ongeveer een jaar later al vormden ze hun eerste zangtrio. De drie zingende zusjes noemden ze zich en ze traden al in de buurt op. Later zouden ze uitgroeien tot de grote groep Pussycat uit Zuid-Limburg. De band had midden van de jaren 70 vier internationale hits op rij. Mississippi in 1975, Georgia 1976 Smile. In 1977 en My Broken Souvenirs 1978. En daarna nog een heleboel singles in Nederland en België. Mississippi stond in minstens 15 landen op nummer 1. Maar het gekke is, Mississippi die stroomt natuurlijk in Amerika. En in het enige land waarin die rivier stroomt, werd het geen hit. 22 platen behaalden wel de status van Goud. Pussycat en Mississippi. Goud van Goud van Ger. van de ene hit naar de andere. We gaan nu naar Sandra en Andres. Bestond uit Sandra Remer en zanger-componist Dries Holten. En in 1966 zijn ze door de geniale platenproducer Hans van Hemen bij elkaar gebracht. Ze behaalden zelfs de vierde plaats tijdens het Eurovisie Songfestival in 1972... ...meen ik met Als het om de liefde gaat. Toen won dat jaar Vicky Leandros met Apertois. In 1975 had Dries Holte, dus Andres, geen zin meer in Sandra... ...verbrak de samenwerking en vormde met zijn minnares Rosa Pereira... ...nieuw duo Rosie en Andres en Sandra ging. Verder als solozangeres heeft twee keer mee. Daarna als solozangeres meegedaan aan het Eurovisie Songfestival in 1976. Met de party is over. Nou... Dan kwam ze op de negende plaats en in 1979 onder naam Xandra met een X met Colorado. En dan bereikte ze de twaalfde plaats. Sandra Remer is al overleden in, 19, nee, in 2017 op 66 jarige leeftijd. En Dries Holte op 15 april 2020. Die werd 84 jaar. Let us pray together. This is the song dedicated. To all. that for the nation so if Pospol lijkt het wel. En dat van Andres, die werkelijk alles deed wat God verboden heeft. Ja, ja zo gaat het in het leven, lieve mensen. We gaan naar Nino Ferré. Maar die werd geboren als auto. Hij heette namelijk Nino Ferrari. Ja. Ja. Hij is overleden al in 1998. Franse zanger, songwriter en componist van uh, Italiaanse afkomst. En de songs leverden hem de reputatie van grappenmaker op. Dat merk je wel het nummer Agatha, wat zo komt. Dat ooit nog eens door André van Duin gecoverd werd. Agatha. En om de. Relatie van grappenmaker een beetje op te heffen om dit recht te zetten... zong hij op alle B-kanten van zijn platen juist hele droevige, serieuze melodieën. Zoals ma vie pour rien. En daarna, toen dat mislukte, trok Verree zich terug uit de showbusiness... en ging hij naar Italië om daar een nieuw leven in anonimiteit op te bouwen. Wat? Gelammend? Nee, dat is ook niks, joh. J'ai cessé de fumer Je n'y vois rien, je n'ai pas de lunettes Je suis fauché Je ne touche pas à mon salaire Je vis comme un misérable J'ai des trous dans mes chaussettes Il est à éculés. J'épargne et j'économise Pour pouvoir te contenter Et toi tu fais l'infidèle Avec le patron d'un Agatha, tu me ruines, Agatha Tu m'assassines, Agatha, regarde, examine Je suis un homme qui n'est plus qu'il était Ça fait trois ans que je porte une chemise raccommodée Trois ans, ce sera toujours la même que je porterai Mon vieux costume bleu pétrole en a but de toutes les couleurs Il est devenu verdâtre, c'était celui de... Mon tailleur m'a dit « Monsieur, je ne peux plus le retourner, Je l'ai déjà fait six fois, il faudrait le mettre dans un musée » Agatha, tu me ruines Agatha Tu m'assassines Regarde, examine Je suis un homme qui n'est plus qu'il était. J'ai réduit le repas quotidien sans hésiter. Un grand verre d'eau fraîche le matin. Pas de café. Quand je rentre au domicile, je ne trouve plus personne. Je soupire avec tristesse et me surprends à revenu À quand nous jouions ensemble, au docteur et au fiancé. Maintenant, je joue tout seul, mais c'est un plaisir. relaté Agatha, tu me ruines, Agatha. Tu m'assassines, Agatha. Regarde, examine. Je suis un homme qui n'est plus ce qu'il était. Nino was dat. Nino. Nino Agata. Ferre? Ja, met Agata. <laughs> Ik moet even kijken op mijn papiertje. Mensen... Credence, of The Revival... een Amerikaanse rockband, zoals u weet... die zijn een tijd daar gekend in de periode... 1968-1972. De bezetting bezond, bestond... voornamelijk uit de zanger, gitarist... en songwriter John Fogerty en zijn broer Tom Fogerty. En... Uh, ja, de groep speelde eigenlijk een karakteristieke swamp blues. Dat betekent een moeras-blues. En dat was een mix van country, blues en rock roll. Clean dance, clean and roll. Cleveland's Clearwater Revival en Bad Moon Rising. Waarin ja, het nu zich deze nog? maar op als de maan uh, slecht is. Hè? En die heeft zoveel invloed op de aarde. App en vloed regelt die en noem maar op. We gaan naar dame Shirley Bessie. Een grootheid. Ze heette eigenlijk Shirley Veronica Bessie. Dat zou Radio Veronica vroeger eens hebben moeten weten, weet je wel. Ze kwam uit Wales En. Uh, ze werd voornamelijk bekend door de titelsongs van drie James Bond-films, namelijk Goldfinger namens op in 1964, Diamonds Are Forever in 1971 en Moonraker in 1979. Ook had ze enorme giga hits over de hele wereld met Big spender en This Is My Life. Maar wij gaan luisteren naar Shirley Bessie en Never, Never, Never. Lommens! Oh ja, typisch lommens. Zanger Roger Whittaker was door God gezegend met een prachtige stem. Deze Britse zanger en songwriter verkocht wereldwijd daardoor, door die mooie stem, 55 miljoen platen. Hij staat ook bekend als een bekende fluit. Te, uh, noem je dat, fluittalent terug te vinden in zijn volledig gefloten nummers als Mexican Whistler en Irish Whistler. Maar we horen hem liever zingen. Zijn grootste hit in de jaren 70 in de Verenigde Staten zelfs en in het Verenigd Koninkrijk stond hooggenoteerd in hitlijsten met The Last Farewell. Daar gingen wereldwijd meer dan 10 miljoen maal over de toonbank. Moet je even nagaan. Maar wij draaien het schitterende I Don't Believe in If Anymore. Remember God is always right if you survive to see the sight a friend now greeting foe No you won't believe in it anymore If an illusion It's an illusion If it's for children If it's for children During daydreams. If I knew then what I know now I thought I'd did, you know somehow If I could have the time again I'd take the sunshine, and leave the rain If only time would trickle slow like rain that melts the falling snow. If only, Lord, if only, if only, Lord, if only. Oh, I don't believe in if it anymore. It's an But you. Welkom bij Typisch Lammers. daar luister je naar, al meer dan een half uur. Wat gaat de tijd snel, wat is die week weer snel omgegaan, mensen. Dat we er weer zijn, we gaan naar Les Humphries. Die man heette ook echt zo Les Humphries, van de Les Humphries Singers. Werd in de jaren 70 opgericht, door die Les Humphries dus. En uh, ze vielen ook op door het groot aantal uit verschillende landen afkomstige zangers. De man Les Humphries is begonnen in zijn militaire dienst in een militaire kapel. En toen hij 25 jaar was, verliet hij het leger en richtte hij die groep op. Ze brachten heel veel invloeden uit de hippiebeweging in de hitlijsten. En in 1976 vertegenwoordigde ze West-Duitsland bij het euro Songfestival met Sing Sing Song. Wij gaan luisteren naar het hippielied Les Humphries Singers en to Mijn Vaders House. Herinner ja, u zich deze nog? De invloed van de hippie-bewegingen uit die tijd. Vrolijk en een beetje spiritual, zou ik maar zeggen. Hans Bouwens, die richtte in 1967 in de Zaanstreek een groep op. Hij wist de naam niet en hij las een roman. En daar was de hoofdpersoon in George Baker. Dus noemde hij zich de George Baker Selection. En met enorm veel succes mogen we wel zeggen. Zijn allerbekendste nummer, dat is natuurlijk, en dat draai ik ook Una Paloma Blanca. That's right Mensen Raymond O'Sullivan, die noemde zich Gilbert O'Sullivan. En weer bekend is het kiezerspakje, dat weet u allemaal nog wel. Hè? Met dat petje op en die oude kapstok erachter. En zo werd hij beroemd met zijn bloem, bloem, bloempotkapsel. En later, toen hij een ster werd, had hij gewoon mooi lang haar. Hij is trouwens begonnen te studeren met grafisch ontwerpen. Daar voelden ze zich thuis en toen begon hij liedjes te schrijven speelde in verschillende bandjes tot hij solo begon met een grote hit Nothing Ryan. Goud van Ger Goud van Ger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 See you. Dat in zijn naam. Pieter Mafai werd zijn artiestennaam en zijn echte naam was Pieter Makai. Ja, hij is in Roemenië geboren. Daar komt mijn weeshondje wat hier op de bank rustig ligt te slapen. Pepper vandaan uit Roemenië. Die is daar van de straat opgeraapt en door mij geadopteerd, zoals dat dan heet. Nou ja, Pieter Mafia is eigenlijk een one hit wonder ook weer met Doe. De single werd in 1970. Dat is heel gek en groot succes. Uh, en in, uh, later, in 1971, werd hij opnieuw uitgebracht... en stond toen opeens in Nederland vijf weken... en in België op de eerste plaats van de top 40. Pieter Mavai en Doe. Oh, lekker chillen met Ger. Mm.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 Ik ook doe. ook zo'n echte one-hit wonder. Daarna hebben we eigenlijk niks meer van hem gehoord dan dat jij... We gaan dansen, mensen. We gaan dansen. Wat zegt u nou om deze tijd dansen? Ja, samen namelijk met Artemios Ventouris Roussos. Oftewel Demis Roussos. Dat was zijn artiestennaam. Griekse zanger en basgitarist. Basgitarist. Hij werd geboren in Egypte als zoon van Griekse ouders... En we kennen hem uit de bekende groep After Dark Child. In 1971 begon hij zijn solo carrière met zijn prachtige trillende stem. Demmes Roesels en We Shall Dance. Koordje, met koordje, kregen u er gratis bij. Mensen, we gaan naar de popgroep uit de jaren 70 Met leden uit Voorschoten, Voorburg en Leidsendam, namelijk Urs Fire. De groep had de voornaamste bandleden: Journey Kaagman, de zangeres natuurlijk, sexy als altijd. En de tweelingbroers Gerard Keyboards en Chris Koerts op gitaar. En. Uh, de overige bandleden die wisselen in de loop van de tijd. Mensen, ik zie het aan de tijd. De tijd gaat al sneller hè? de ja, ja, laatste die... tijd. Je weet je geen raad meer. Zo snel gaat het. Dit was de 57e editie van Typisch Lammens. Wat mij betreft tot volgende week. Herinert ja, u zich deze dag?